11 uur. Het NOS-journaal. Door Alt -Megens. De leiders van de Europese Unie lijken dichtbij een akkoord over de meerjarenbegroting. Volgens de laatste berekeningen houdt Nederland zijn korting van 1 miljard euro op de EU-afdrachten. Eerder leek het erop dat Nederland een deel van zijn korting was kwijtgeraakt. In het voorstel van EU-president Van Rompuy wordt de korting 650 miljoen. Maar Nederland hoeft minder btw af te dragen. Dat scheelt 360 miljoen. Samen is dat ruim een miljard. Het bedrag van de huidige korting. Premier Rutte zei voor de EU-top dat het zijn doel was om de korting te behouden. De EU-leiders hebben verder afgesproken dat de meerjarenbegroting voor het eerst omlaag gaat. En uitkomt op zo'n 960 miljard euro. De marathonvergadering van de EU-leiders is geschorst tot 12 uur.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 En hij laat allerlei onderzoeken doen om de risico's in kaart te brengen. Gisteravond rond half twaalf werd eerst een schok gemeten van 2,7 op de schaal van Richter. Later volgde een tweede beving met een kracht van 3,2. Bij de NAM komen intussen veel meldingen binnen van schade door de nieuwe bevingen. De hogeschool in Holland stopt met de imamopleiding. De 150 studenten die nu nog in Amstelveen de opleiding volgen kunnen hun studie afronden. In 2018 valt definitieve doek voor de imamopleiding bij in Holland. Dat was geen makkelijke beslissing, zegt bestuursvoorzitter Doekle Terpstra. Je gaat met het stoppen van zo'n opleiding niet over één nacht ijs. Wij willen een financieel solide en duurzame... een kwalitatief hoogstaande organisatie bouwen. En dan moeten we bij deze opleiding tot de conclusie komen... dat die veel te veel geld kost voor te weinig studenten. De Vrije Universiteit in Amsterdam is na 2018... nog het enige opleidingsinstituut in Nederland met een imamstudie. De feestelijke sleuteloverdracht aan de Prins Carnaval op het stadhuis van Almelo gaat niet door. De gebeurtenis is geschrapt vanwege de ernstige mishandeling van een ambtenaar twee dagen geleden. De ambtenaar van de sociale dienst werd met een hamer geslagen door een inwoner met psychische problemen. De gemeente vindt de feestelijke sleuteloverdracht op het stadhuis niet gepast. Het stadhuis van Almelo was vanwege de mishandeling een dag dicht, maar is vandaag weer open. De gemeente zet in de publieksruimtes extra beveiligingsmedewerkers in.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 Vara, Radio 1, de gids.fm met Felix Murders. Een Goedemorgen. Ik neem u even mee terug naar woensdag, naar die, die laatste fase van de Oefen Interland tegen Italië. Toch nog een tegendoelpunt. Speelde daarbij dat nieuwe uitshirt dat Oranje droeg tijdens de thuiswedstrijd een rol? Dadelijk een kleuranalyse van het shirt. Morgen wordt Burgers zo overspoeld door tweelingen. En daar wordt dan het 25-jarig bestaan van het Nederlands tweelingenregister gevierd. En daar hadden wij als eenlingen al 25 jaar niet van gehoord. Hoog tijd voor een kennismaking. Kijk, mama, zonder handen. Nou, het autorijden zal in de toekomst drastisch veranderen... verwacht onze auto-expert Wim oude -Weernink. Hij is onderweg hier naartoe. Wim, hand aan het sturen. Wilt u ook aanschuiven? Surf naar de de stichting Klokkenluiders in de verstandelijke handicaptezorg lanceert vandaag een meldpunt. Daar kunnen mensen terecht die misstanden in de gehandicaptenzorg aan de kaak willen stellen. Aan de lijn is de stichting voorzitter Egbert Schroten. Meneer Schroten, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom moet dit meldpunt er zo hoog nodig komen? Om een doofpotcultuur uh, open te breken en om... Uh, een soort lotgenotencontact te krijgen... dat je gezamenlijk kunt optreden uh, tegen de grote giganten... Uh, die de zorgaanbieders uh, inmiddels uh, vaak zijn geworden. Noemen ze een paar giganten? Nou, een paar giganten zijn uh, Philadelphia, Abrona, Cerenlo, uh, Ipsen de Brugge... Maar daar en... hebben we toch inspecties voor? Daar hebben we toch een uh, Nederlandse zorgautoriteit voor? Maar de inspectie die, uh, is een papieren tijger op dit uh, punt. Dat heeft de ombudsman een paar jaar geleden al geconstateerd. En de inspectie neemt geen uh, individuele klachten in overweging. En dat doet de NZA ook niet. En dat is een van de dingen die wij willen gaan doen. Als wij uh, die klachten van mensen uh, binnenkrijgen... dan gaan we die analyseren en uh, rubriceren... zodat... Uh, wij met uh, een bundeltje klachten naar een uh, uh, inspectie of naar de NZA toe zouden kunnen gaan. En welke klachten verwacht u? Nou, dat is, daarom moeten we, uh, moeten we ze ook gaan bundelen. Dat kunnen klachten zijn over, een, uh, over uh, de kwaliteit of de non-kwaliteit van de zorg... maar het kunnen ook klachten zijn over vermeende fraude... Uh, het uh, kunnen klachten zijn over uh, bejegening, intimidatie en, en dat soort dingen meer. En ja. zo'n beetje alles dat ertussen ligt. Wat verwacht u van de non-kwaliteit van de zorg? Wat bedoelt u daarmee? Uh, het feit dat uh, er uh, uh, zorg wordt geboden die uh, uh, beneden de maat is. Hè, dus uh, uh, mensen krijgen een indicatie uh, van het centrum indicatiestelling zorg uh, voor een bepaald soort zorg... En die wordt dan niet geboden. Uh, of die wordt veel minder geboden. Laat ik een voorbeeld noemen: mensen die krijgen bij wijze van spreken recht op negen uur zorg per week. En die krijgen dan maar één uur zorg. En de rest verdwijnt in, uh, ja, in de organisatie, verdampt als het ware in de organisatie. Kunnen dus mensen op die op de werkvloer terecht. Ook anoniem reageren, is dat mogelijk? Dat mag. Ja, dat kan. Wij proberen dat wel. ...in die zin ook op te lossen dat wij naar buiten toe uh, de klacht anonimiseren... ...terwijl wij dan zelf wel weten wie erachter zit. Want wij proberen natuurlijk uh, wel uh, zoveel mogelijk informatie ook boven tafel te krijgen... ...en, en, uh, en uh, als het ware een dossiertje uh, te vormen. Maar um, uh, mensen kunnen anoniem melden. Ja, Heeft u zelf slechte ervaringen met ja. de zorg? Ja. Wij zijn uh, uh, uiteindelijk, uh, uh, uh, hebben wij... Uh, Wie zijn wij? Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, wat zegt u? Wie zijn wij? Dat, uh, <laughs> dat, dat zijn wij persoonlijk. Ja. Ik, uh, ik, ik ben dus, wij zijn dus een, uh, een uh, je zou kunnen zeggen, die klokkenluiders, dat is een lotgenotencontact. De ja. meeste mensen hebben dus slechte ervaringen met uh, zorgaanbieders. En daar, daar, daar hoor ik zelf ook bij. Maar wat heeft u meegemaakt dan? En dat is een van de problemen. Uiteindelijk, en daar zijn de ouders en verwanten ook vaak zo bang voor... uiteindelijk is het zo dat de gehandicapten het gelag betaalt. In ons geval, nu bedoel ik het privé, is onze zoon op straat gezet... terwijl de zorgaanbieder ruzie had met ons... En dat willen wij dus, daarom is anoniem melden ook mogelijk, omdat wij dat soort praktijken ten koste van zeer veel willen voorkomen. Maar soms hebben mensen al een hele klachtenprocedure doorlopen en die hebben dan steeds ongelijk gekregen. Hoe uh, weet je dan zeker dat, dat die klachten terecht zijn als meldpunt? Dat weet je dat weet je A, niet zeker. Maar B, wanneer ze het hele traject hebben doorlopen... dan is het vaak een buitengewoon frustrerend geheel geweest... omdat allerlei zaken worden gebagatelliseerd, euh, euh, uit hun verband gerukt. Uh, allerlei dingen uh, worden uh, zeg maar onder grote druk uh, bij, uh, bij mensen gebracht. van Als je dit gaat doen, dan uh, vertrouw je ons blijkbaar niet meer. En als, er een ba als de basis van vertrouwen ontbreekt, dan verbreekt... Wij de zorgverleningsovereenkomst. Ja, het, zo. het, het, het gaat dus om een soort. Uh, laten we zeggen, het traject wat je loopt is voortdurend uh, eigenlijk bedreigd door een soort chantage van. oh jee, als er maar niks met mijn kind of met mijn verwant gebeurt. Meneer Schoten, vanmiddag wordt dat meldpunt geopend en dan verwacht u een heleboel misstanden als ik u zo hoor over de zorg. U bent voorzitter van de Stichting Klokkenluiders in de verstandelijke Gehandicaptenzorg. Uh, hartelijk dank. Oké. Okay. De Git.fn. Wit, met, met een rood vlakje en een vakje blauw. Dat is het nieuwe uitshirt van het Nederlands elftal. Woensdag doen de spelers het voor het eerst in de oefenwedstrijd tegen Italië. Wit dus, een logische keuze of niet? De Boer-Blekkernoes weet er meer van. De Boer, goedemorgen. Goedemorgen Felix, jij ja, hebt ze natuurlijk ook gezien. Wat vind jij ervan? Ik vond ze wel heel erg wit. Zou je ze op 30 graden kunnen wassen? Ik heb geen idee. Maar dan gaat toch het rood weer uitlopen? Heb ik dan weer geleerd vroeger? Ja, ik, ik, ik weet het niet. Ik moet er een beetje aan wennen. Ik ja. vind wit wel heel erg mooi. Ik vind het heel clean. Maar ik heb een beetje moeite met die vlakken. Ik, ik vind die vlakken een beetje ja, alsof het niet past, zeg maar. Ze zijn ook scheef. Zodat ja. het, he, met zo'n puntje eraan. en Het, het voelt niet echt als een, als een geheel. Dus ik moet er nog een beetje aan wennen. Ik ben niet de enige. Uh, ik geef je even wat uh, reacties die ik vond... Hoopvol dacht ik aan een rood shirt, een witte broek en blauwe sokken, maar helaas, hier wordt over mij uitgestort een cubistische nachtmerrie over een tube tandpasta. <laughs> of, uh, ik wil niet lullig doen, maar het is een Pepsi-Cola shirt. En uh, fijn, zo'n geta getailleerd shirt waarbij de borstjes van de voetballers zo prompt tot uitdrukking komen. En ook nog, ik vond dat zwart-oranje uitshirt veel mooier. Ja, dat hadden we eerst, hè? Ja, dat zwarte shirt, hè, dat hadden we vorig jaar. Dat was een klein uh, oranje vlak rechtsboven met het uh, logo van, uh, uh, van de KVB daarin en ook van uh, de kledingfabrikant. En ook achter op de rug, midden op de rug, zat ook nog een oranje vlak. En voor mij straalde dat veel meer uit. Veel meer overmacht, veel meer agressie. Zo van, ja, kom maar op als je durft. Maar dan moeten we ook alweer een beetje eerlijk zijn. Want het heeft ons niet echt geholpen nee. natuurlijk op het EK nee. vorig jaar. Nee. Dus ik vroeg me af, wat is dan een goed shirt? Ik belde met modeontwerpster Maaike Gottschal, Die heeft onderzoek gedaan naar de shirts van Oranje. Het moet mooi een helder beeld zijn, wat in één keer duidelijk van een afstand laat zien welk land dat is. En het is een extra natuurlijk als het origineel is en, en toch passend is bij het land waar het vandaan komt. En voor de spelers zal het vooral gelden dat de pasvorm goed zit en dat het goed ademt. Ja, fijn natuurlijk dat je niet al te veel zweet, maar ja, ik denk dan weer dat is niet genoeg. Hè? Een, een shirt moet veel meer brengen dan alleen helderheid en zien ja, uit welk land je komt. Een shirt moet iets zeggen, maar dat doet dit shirt ook, vindt Maaike Godschal. Eigenlijk kan je een heraldrie herkennen. Dus eigenlijk zeg maar hoe je vroeger uh, voor je heer met je wapen op je borst uh, moest strijden. zie je eigenlijk in die kleur. Het is een opstelling van een wapen eigenlijk. vier vierkleur. En ik, ja, ik vind hem zelf wel mooi. Koene Ridders, die voetballers. Ja. En dan moet dat dan per se in het wit? Nou ja, het is niet nieuw. Ze hebben al eens witte uitshirts gehad tijdens het WK in Duitsland, 2006. Het WK in Zuid-Afrika ook. En ja, toen werden klopt. ze tweede. Dus ja, het kan heel succesvol zijn natuurlijk. Overigens zijn onze voetballers ook al eens in het blauw gehesen. Kan je misschien nog herinneren. Ja. Donker en lichtblauw. En in het zwart dus. Maar ja, dan is ook de vraag, waar ga je dan voor kiezen? Um, Hans Ubbing, ken je vast ook wel. Modeontwerper. Uh, die werkt heel veel met kleur en opvallende dessins. En hij snapt die keuze voor dat wit wel. Um, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik het uh, zwarte shirt ook heel mooi vond. Uh, dat is natuurlijk ook altijd heel persoonlijk. Maar gezien de resultaten en de manier waarop, denk ik dat het goed is dat we uh, nu voor het grootst mogelijke contrast hebben gekozen, namelijk wit. Ja, tegenhanger dus van zwart, want dat heeft ons geen plezier gedaan. Maar dan ben je ook nog niet echt helemaal bij de vraag wat wit nu eigenlijk zegt over iets of iemand. Nou, ik ging op zoek naar een, een kleurenpsycholoog en ik kwam uit bij Carlo van Tichelen. Die werkt bij een reclameadviesbureau, heeft zich ook in die kleurenpsychologie verdiept. En die vertelde mij, ja kijk, wit, dat is de kleur van de waarheid, van het licht. Van de onschuld. En ook de, licht, uh, of eigenlijk ook de kleur van wij zijn zonder zonde. Dus we stellen ons eigenlijk heel bescheiden op. En we gaan eigenlijk gewoon met een open houding tegenaan. We zijn bescheiden. We ja. zijn zuiver. Ja. Maar dat klinkt niet alsof er echt in een keer een overtuigende ploeg dat veld opstapt. Nou nee, want de tegenstander zal inderdaad niet direct onder de indruk zijn. In de zin van wow, daar komt echt een machtige tegenpartij. Maar het straalt wel weer sierlijkheid uit. En dat verfijnde design. Want het shirt is dus getailleerd met die mooie lijnen. Ofwel, zoals iemand zegt, die borstjes komen mooi uitdrukking Ja, dat geeft ook wel weer aan dat we technisch heel erg goed kunnen voetballen. Dus het is ook wel een beetje een dubbele boodschap die je eruit kan halen. Wat is dan de ideale kleur van voetbal? Ja, dat is dus echt heel erg lastig. Omdat je dus je boodschap met kleur kunt uitstralen. Maar dus ook met de manier waarop het ontworpen is. Hè. Ga je puur naar de kleur kijken, dan moet je eigenlijk uh, ook aan rood denken. Buiten dat agressieve zwart. Want rood is passie, liefde, macht, seks. Maar ja... Als ik je dan ook alweer vertel dat Luxemburg, Malta en Albanië daarin spelen... Ja, dan kan je ook alweer je vraagtekens erbij zetten. Ja, kortom, welk shirt je ook draagt, je zal het toch echt helemaal zelf moeten doen... En kleurpsycholoog Carla van Tichelen zegt nog... kijk, als het dan echt helemaal niks gaat worden met het wit... dan kan je er altijd nog voor kiezen om bijvoorbeeld onze brullende leeuw... het symbool van de KVB, op de borst heel groot af te drukken. En dat mag dan wel weer in het wit. Is maar zorgen dat we bij het WK terechtkomen in Zo Rio. Zo is dat. Dankjewel. Deborah Blekken nooit graag tot de volgende keer. Vliethoekbeck uh, is weer terug op aarde. Uh, ze geven een concert op maandag 7 oktober in het zero -Dome in Amsterdam. staat allemaal in uh, het teken van het 35 jaar uh, geleden verschijnen van de cd Rumors, dat was nog een CD-zeg, die ging wereldwijd voor meer dan 40 miljoen keer over de toonbank. En vanochtend om 10 uur, dus meer dan een uur geleden, is de voorverkoop begonnen. U bent waarschijnlijk al te laat. Here is go your own way. Even Rumors, het bekendste album van Fleetwood Mac. Dat is geremasterd, dat heeft uitgebreidere versies van sommige nummers en dat is vorige week uitgebracht. En er is dus een concert in het Ziggo Dome op 7 oktober. De Gids. It's a little video, it's a little video, it's a little video about twins. Hello there. So, yeah, if you didn't already notice, I happen to be an identical twin. So one of the things about being a twin is that people always ask you questions. Oh, you're twins are you? Oh. Which one's older? The reason I find that question particularly annoying is that Finn happens to be two minutes older than me. For the whole of my life, I've always been teased about this. So I'm going to take this time to set it Al bijna 3 miljoen mensen zagen dit filmpje op YouTube van Jack en Finn, die vertellen over hun leven als één eigen tweeling. En Jack beklaagde zich in het filmpje over alle vragen die die tweeling steeds weer op zich afgevuurd krijgt. Het Nederlands tweelingenregister vuurt al 25 jaar vragen af op tweelingen. En dankzij dit tweelingenonderzoek komen ook eenlingen heel veel te weten over bijvoorbeeld depressies of overgewicht. Het 25-jarige jubileum wordt morgen door duizenden tweelingen groots gevierd in Burgerso bij Arnhem. En Lanny Lichthaard is daar zeker bij. Ze is onderzoeker bij het uh, jarige tweelingenregister en zit hier bij mij. Goedemorgen en gefeliciteerd. Goedemorgen. Hoe word je dat, een tweeling? Um, hoe word je dat? Um, nou, er zijn twee verschillende soorten tweelingen. Eén eigen tweelingen uh, die ontstaan doordat uh, na de bevruchting van de eicel de, het, uh, ja, het, de vrucht zich in twee deelt. En dan krijg je dus twee identieke kopieën als het ware. Ja. En dan heb je twee eigen tweelingen die ontstaan door een dubbele eisprong. Dus dan worden er echt twee eicellen bevrucht. En die zijn dus in feite hetzelfde als gewoon normale broers en zussen. Alleen zijn ze precies even oud. En nu doe doet onderzoek. En dat uh, gebeurt in het kader van het Nederlands tweelingenregister. En dat onderzoek, uh, dat wordt voor allerlei zaken ingezet. Waarvoor bijvoorbeeld? Uh, nou, een van de belangrijkste dingen die wij doen... is kijken van, of, we, of we iets kunnen zeggen over erfelijkheid van bepaalde eigenschappen. Dus uh, wat je heel mooi kunt doen met tweelingen... is door uh, één eigen tweeling en twee eigen tweelingen tegen elkaar af te zetten... kijken hoe erfelijk iets is. Uh, Iets is. Nou, ja, noemen ze een voorbeeld? Uh, nou, bijvoorbeeld een vrij intuïtief voorbeeld is lengte. Als je een één eigen tweeling hebt dan is het denk ik heel goed voorstelbaar dat die even lang zijn ongeveer. Terwijl als je een twee eigen tweeling hebt, of een normale broer en zus... die kunnen best wel eens verschillen in lengte. Want dus als... een twee-eige tweeling, dat lijkt eigenlijk een beetje op een broer en een zus? Ja, is gewoon een, een broer en zus, of twee ja, zus of twee broers ja. natuurlijk. Ja, kan okay. ook. Maar goed, die hebben die, die veel minder identieke eigenschappen... dan die één eigen tweeling natuurlijk. En qua lengte zijn die ook meestal gelijk dan, die één-eige? Ja, lengte is heel erg erfelijk bepaald. Maar niet alleen lengte, eigenlijk de meeste eigenschappen... zijn in elk geval voor een deel genetisch bepaald. En angsten? Bijvoorbeeld. Angst is ook voor een deel genetisch bepaald. Met ja. De tand met de boor op je afkomt. Ja. <lacht> nou, dat, dat is wat we nu aan het onderzoeken zijn. Dat is een van de van de nieuwe onderwerpen waar we nog niet eerder naar hebben gekeken. Uh, we zijn benaderd door uh, het academisch centrum voor tandheelkunde en die waren heel geïnteresseerd om daar eens naar te kijken, omdat er eigenlijk niet zo heel veel over bekend is. Ook toevallig. Ik vraag er naar, en, en dat wordt onderzocht op dit moment. Ja. Ja. ja, dus we, we vragen mensen bijvoorbeeld van uh, hoe bang ben je als je in de wachtkamer van de tandarts zit. En uh, nou dan, dan willen we dus weten of het inderdaad zo is dat één eigen tweelingen daar meer hetzelfde antwoord in geven. Dat en? Twee eigen. Is dat ook zo? Of weet dat dat nog hebben niet? we nog niet bekeken. Nee. Dat is een maar wat van de dingen die. Uh... Ik verwacht het wel. Ik verwacht wel dat het voor een deel, in elk geval... Kijk, de omgeving zal ook wel een rol spelen. Bijvoorbeeld als je iets vervelends hebt meegemaakt een keer bij de tandarts. Maar dan is de vraag dus van waarom is het nou zo dat de ene persoon dan vervolgens een tandartsfobie ontwikkelt en de andere niet? Dat zal dan waarschijnlijk iets met genetische aanleg te maken hebben. Dus het zit hem in de genen, denkt u? Deels, ja. ja. De genen zijn heel belangrijk, of uh, maar voor een klein gedeelte of voor een groot... Ja, ik weet het niet. Ik geen, geen ja, De discussie is altijd een beetje van, is het nou de omgeving of zijn het nou de genen? Ja. En eigenlijk de, een van de belangrijkste conclusies die we over de afgelopen jaren hebben getrokken... is dat het eigenlijk altijd een combinatie van beide is. Het is nooit of alleen de genen of alleen de omgeving. Maar ze hebben vrijwel identiek DNA. Alhoewel het DNA schijnt te veranderen hè, na verloop van tijd. Loopt het uit, uit elkaar, ook bij één eigen tweelingen. Is dat zo? Ja, nou, de volgorde van het DNA die blijft hetzelfde, maar... het er zijn inderdaad veranderingen mogelijk uh, die, uh, ja, die zeg maar beïnvloeden in hoeverre een gen makkelijk wordt afgeschreven. En die, lopen in de, uh, die nemen in de loop van het leven toe. Het is niet zo dat uh, de ene van de ene eigen tweeling, als die kanker krijgt, dat dan de andere dat ook krijgt. Niet per se, nee. Maar het gebeurt wel vaak dat ze het tegelijkertijd krijgen, of niet? Nou, ik, ik ben niet zo'n specialist in kankeronderzoek, dus dat durf ik niet te zeggen. Maar uh, ja, dat, dat hangt waarschijnlijk ook van de soort kanker af. Welke onderzoeken doet u nog meer? Waar bent u nog meer in geïnteresseerd? We hadden het net over die tandartsen. Ik ben zelf vooral geïnteresseerd in uh, onderzoek naar migraine. En dan vooral het verband tussen migraine en depressie. Blijkt dat mensen met een depressie twee keer zo vaak of twee tot drie keer zo vaak uh, migraine hebben als mensen die geen depressie hebben. En uh, ja, een van de dingen die ik dus heel graag wil weten is: hoe komt dat nou? En um, een van de dingen waar ik dus uh, in geïnteresseerd ben, is: zou het zo kunnen zijn dat die migraine eigenlijk een symptoom is van de depressie? Of andersom, dan een depressie migraine voor soms Andersom zou het natuurlijk ook kunnen. Alhoewel, op heel jonge leeftijd een depressie. Je hebt vaak, vaak wel op jonge leeftijd een migraine, natuurlijk. Uh, migraine ontstaat meestal in, zo rond de puberteit ja. Zo 15, 20, dan, dan ontstaat het meestal. En wat legt u dan voor aan die één eigen tweelingen? vragenlijsten? Nou, we doen niet alleen één eigen tweeling. Hè? We doen ook twee eigen, juist omdat we die vergelijking willen trekken. ik deed iedereen... niet vernietige de tweelingen. Ja. Giften natuurlijk. Maar um, dus wat we doen is, we sturen ze vragenlijsten voornamelijk. We doen ook uh, onderzoek op locatie. Uh, maar voornamelijk vragenlijstonderzoek. En dan vragen we bijvoorbeeld: uh, heeft u vaak hoofdpijn? En uh, zit die hoofdpijn aan één kant van het hoofd? Is het uh, bonkende hoofdpijn of stekende hoofdpijn? Dat soort vragen. En dan kun je daar uh, een soort van diagnose uit. Uh, uh, destilleren. En dat onderzoek op locatie, wat stelt dat voor? Uh, nou, dat doen mijn collega's. Die, die uh, doen bijvoorbeeld uh, IQ-test of uh, ze meten hartslag uh, bij, bij inspanning of bij stress. Um, ja, dat soort, dat soort dingen. En kijkt u ook naar bijvoorbeeld totaal andere ziektes, zoals hart- en vaatziekten? Um, daar kijken we ook wel naar. Alleen um, beperkt omdat je natuurlijk niet uh, al die tweelingen die we ons dan ingeschreven... allemaal kunt uitnodigen voor een uh, lichamelijk onderzoek. Dus dan uh, vragen we bijvoorbeeld, uh, is er bij u wel eens uh, dit of dit vastgesteld? Maar dat zou natuurlijk wel van pas komen. Hè? De, ja. Op het moment dat je dat bij de tweelingenonderzoek doet. Ja, zeker. Dan zou je toch iets meer kunnen begrijpen van misschien de structuur van de eenling, of niet? Uh, ja, het onderzoek, wat we, we doen het onderzoek dus bij tweelingen, maar uiteindelijk zijn de resultaten van belang voor iedereen. Hoeveel mensen staan er ingeschreven in dat register? Uh, ik geloof dat er op dit moment zo'n 177.000 mensen staan ingeschreven. Dus dat zijn niet alleen tweelingen, maar ook uh, de ouders van de tweelingen, de broers en zussen, partners en uh, zelfs kinderen ook van de tweelingen. En die vinden het allemaal leuk om mee te doen? Uh, nou, dat verschilt. Uh, ieder, er zijn uh, verschillen tussen mensen natuurlijk. Maar er zijn inderdaad een heleboel mensen die heel fanatiek meedoen. Die elke keer als er een vraaglijst op de deurmat valt, uh, die braaf invullen. En, uh... Is het nu zo, als u van de huisarts wordt of van het ziekenhuis... Is er is weer een tweeling geboren, dat ze dan meteen een aanmeldingsformulier krijgen? Uh, nou, het, het, het register is ooit ontstaan uh, via de babyfelicitatiedienst. Dan uh, kregen mensen die dan uh, die felicitatiedienst op bezoek kregen. Die kregen dan een formulier gelijk als er een tweeling was geboren... Waarmee zich konden inschrijven bij ons. Dus dat is inderdaad uh, een grote bron van. Uh... Maar bestaat dat nog, die felicitatie niet? Ik dacht het wel, ja. Okay. ja. Alleen ze komen niet meer aan de deur tegenwoordig. En waar ligt nou de toekomst van dit soort onderzoek? Waar gaat u uw hart sneller van kloppen? U, u doet nu migraine en depressies, maar. Uh, nou, mijn persoonlijke hart uh, gaat vooral sneller kloppen van onderzoek naar migraine en pijn. Dus ik probeer nu ook uh, niet alleen maar naar migraine te kijken... maar ook naar andere pijnaandoeningen... om te kijken of daar een soort van overeenkomst in zit. Of je een soort van algemene gevoeligheid voor pijn kunt hebben... die genetisch bepaald is. En um, in grote lijnen, als, als afdeling gaan we ons ook steeds meer richten... op uh, echt DNA-onderzoek. Dus um, het vinden van de specifieke genen... die gerelateerd zijn aan een bepaalde aandoening. En aandoening zoals migraine bijvoorbeeld? Zoals migraine of bijvoorbeeld depressie. Depressie is, uh, is een bijzonder uh, lastig uh, onderwerp om, om genen voor te vinden. Maar dat is wel een, een grote droom van ons als afdeling om daar uh, de genen voor te vinden. En hoe groot is die afdeling? Um, inmiddels geloof ik dat er een man of 55 bij ons werkt. En wie betaalt die? Wie betaalt die? Um, nou, we zijn voor een groot deel afhankelijk van externe subsidies. Uh, Europese subsidies en uh, ook uit Amerika komt er soms wel eens geld. Um, dus ja, daar komt eigenlijk het grootste deel van het geld vandaan. Ja, morgen dat, dat grote feest, het 25-jarig jubileum. Waarom ja. wordt dat gevierd in een dierentuin? Um, omdat een dierentuin gewoon leuk is om naartoe te gaan. Dus We wilden de, of de deelnemers fe iets feestelijks bieden. Uh, ook om ze te bedanken voor hun deelname natuurlijk. En, uh, dus we hebben die dierentuin benaderd of we daar iets konden organiseren. Dus we hebben een heel programma opgesteld voor uh, de tweelingen en hun families. Om daar uh, bijvoorbeeld ze kunnen testjes te komen doen. Die, die, dan kunnen ze uh, in leven lijf zien hoe dat allemaal werkt. En er wordt een documentaire vertoond. Uh, dus er is een fotograaf die mensen op de foto komt zetten. En zijn er ook toevallig eigen krokodillen? Ik heb geen idee. Nou, ik ook niet, maar het zou ik kunnen. Ik heb wel natuurlijk. gehoord dat er een baby, een tweelingenrog was geboren daar. Een tweelingenrog? Ja. <laughs> en duizenden mensen die op elkaar lijken, die lopen er dus door elkaar morgen in Burgerso. Dat zo. ik, Dat je een beetje ook, ja. kijken, of niet? Ja. Nou, Lanny Lichthaar. Hij is onderzoeker bij het jarige Nederlandse tweelingenregister. Mooie dag morgen. Dank u wel. Ze is econoom. Adjunct van NRC en geeft op televisie regelmatig haar mening over de financiële stand van het land. Hoe ziet de webwereld van Marieke Stelling eruit? Na het nieuws met Durgelt Megens. Radio 1. Het NOS-journaal. De leiders van de Europese Unie lijken dichtbij een akkoord over de meerjarenbegroting. En Nederland kan blijven rekenen op een korting van ongeveer een miljard euro op de afdracht aan de EU, zegt het kabinet. Eerder waren er berichten dat Nederland een deel van die korting zou kwijtraken. Minister Kamp begrijpt de ongerustheid in Groningen over de nieuwe bevingen van gisteren en vannacht. Maar hij zal zijn standpunt niet aanpassen. De gaswinning in Groningen wordt voorlopig niet verminderd. Bij de NAM komen intussen veel meldingen binnen van schade door die nieuwe bevingen. De werkloosheid onder niet-westerse allochtonen is vorig jaar sneller gegroeid dan onder autochtonen, meldt het CBS. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek zijn niet-westerse allochtonen al jaren drie keer zo vaak werkloos als autochtonen. En PostNL brengt ter ere van de troonswisseling een speciale postzegel uit. Het gaat om een tweeluik van Beatrix en Willem-Alexander. Het is de laatste zegel waar Beatrix als koningin op te zien is. En de eerste met aanstaand koning Willem-Alexander. Het zijn de hoofdpunten uit de nieuws. Dit is de gids.fm. Met Felix Meurders. Met de auto op weg naar je bestemming met je handen in je zakken. Kan dat? Dat vraag ik zo aan onze auto-expert. Waarom heeft Facebook de gezichtsherkenning verwijderd? En de webwereld van Mieke Stellinga. Stellinga. St ik weet het wel, maar. Stellinga. Battle. Get up on your feet and just work the plow you will Tof, hallo, goedemorgen, Beethoven. En, en, hij zat eerst zat hij bij Else de Lange, wilde ik vertellen. En daarop speelde hij gitaar en lapsteel, en dobro en mandoline. Dat doet hij nog altijd. En heeft in 2009 heeft hij een geweldig debuut album Met licht laten zien. En daarvan kwam dit nummer Another Day. De Facebook voerde vorig jaar een nieuwe techniek in... waarmee je automatisch herkend wordt op iedere foto... die aan de site wordt toegevoegd. En wat blijkt nu? Facebook heeft de gezichtsherkenning verwijderd. Hé, hey, hallo, Francisco Rignola. Hey, Felix, wat leuk. Ik herkende je aan je gezicht. Ja, en dat was eigenlijk bij Facebook ook zo. Dat is nou precies waar het een beetje om gaat. Waar we het daar toch wel over hebben, want het is niet nieuw. Het was al langer bekend, maar de afgelopen weken... hebben we het hier hebben we het in Nederland vaak over de Europese regels. Buma vertelde van de week nog, daar moeten we een beetje vanaf... dat Europa alles gaat regelen. En dit is nou... Nou, een mooi voorbeeld van waarom het misschien geen gek idee is... om dingen over heel Europa te regelen. Wat was er aan de hand? We hebben Facebook. Ik, iedereen kent het. Ja. Jij zit er dan toevallig niet op. Nee. Maar dat gaat toch wel gebeuren op de duur. Uh, uh, de, iedereen gebruikt Facebook. En Facebook had uh, vorig jaar ineens een optie... zonder dat dat aangekondigd werd, uh, toegevoegd... dat je automatisch je gezicht herkend wordt. Dus wat hadden ze gedaan? Ze hadden van de mensen, als je op Facebook zit... staat er vaak een profielfoto van je. Je gezichtskenmerken opgenomen, in een Database. Was er dan iemand anders die een foto uploaden, dan checkte ze even of jij daar misschien op stond. En dan voegden ze dat toe. En ja, dat is natuurlijk wel een beetje raar. Want het is één punt dat jij zegt van nou, dit ben ik. Hè, Francisco violen, dit zijn mijn eigen feest, foto's. en nu... Dit zijn mijn foto's. Ja. Of iemand anders gaat van een feestje, weet ik veel wat... Een personeelsbijeenkomst, uh, op straat, wat ook, iets uploaden. En daar blijk jij ineens tussen te staan. Ja. Nou, dat is nou, ik kon je zeggen typisch voorbeeld van aantasting van je privacy. Nou, nou ja, privacy op internet, dat weet je toch? Nou, privacy, ik bedoel, het is niet zo dat omdat internet bestaat, we privacy maar overboord gooien. Er zijn mensen die zeggen van ja jongens, dat gaat nu eenmaal zo, maar dit is een voorbeeld van een bedrijf wat jouw privacy exploiteert, hè. Ze Daarom doen dat heb niet ook geen Facebook. Meer. Ze doen dat niet omdat ze het gezellig of leuk vinden. Ze doen dat omdat ze daar geld aan kunnen verdienen. Hè. dus uh, Facebook is gratis en je kent de regel Felix, als het product gaat, als, als de dienst gratis is, dan ben jij het product. Nou, uh, dus uh, Facebook uh, die heeft dat toegevoegd. In de Verenigde Staten uh, nou, doen ze niet zo moeilijk daarover. Maar in Europa hebben we toch een aantal uh, landen... waar die privacy naar hebben. Bijvoorbeeld Duitsland is een erg gestelde privacy. Dus die zeiden van, dat willen we niet. En Facebook zei, ha ha ha, Duitsland, dat kan je wel zeggen... dat dat niet mag bij jullie. Maar ons Europees hoofdkantoor zit in Ierland. En daar geldt die regel helemaal niet. Oh. Dat je dat mag doen. Nou, dat, toen werden de Ieren ook wakker. Die dachten, wij gaan dat eens checken. En dat bleek toch niet helemaal te kloppen. Dus... Facebook moest in september zeggen van... oké okay jongens, we sluiten die dienst uit, we gaan ermee akkoord. Die kregen dat opgelegd. En wat is nu deze week bekend geworden? Want dan zou je denken van ja, ze kunnen dat wel zeggen... maar Facebook zegt wel vaker dingen en doet het dan toch niet. Hè? Je kan bij Facebook zeggen, ik heb mijn account op... die wordt nooit opgegeven, die bewaren ze voor je totdat je weer van gedachten verandert. Denk daarover nou, na. Nu komen. heeft dus de, de, de, de privacy-waakhonden van Ierland en Duitsland... hebben de broncode van Facebook mogen bekijken... en gezegd van, oké okay, jongens, echt, ze hebben hem echt weggehaald. Dus, nou ja, en dat was anders misschien niet. En misgelukt. laat Facebook het daarbij zitten? Nou ja, Facebook die zal op de duur wel weer terugkomen... want dan zetten ze het gewoon ergens in je licentieverklaringen... dat je akkoord bent gegaan en dan uh, ga je alsnog... Maar er was geen knopje van, je kan het verwijderen, je kan het uitzetten? Nee, hoor. ze hadden het eigenlijk zonder vragen toegevoegd. En dat mag niet zomaar. Ze komen wel... Wel weer snel met een andere dienst. Uh, uh, die gaat het gerucht nu. Uh, dat is namelijk die altijd een dienst die altijd bijhoudt waar jij bent. Oh. Uh, ja, dat is eigenlijk wel grappig. In haren bijvoorbeeld. In haren zou je kunnen zijn. Nee, nee, maar goed, nee. dat is eigenlijk wel grappig. Ik gebruik zelf ook zo'n app. Die, doet, die houdt al mijn bewegingen bij overal waar ik ben. Ik kan elke dag aan het einde van de dag zien hoeveel stappen ik heb genomen... waar ik allemaal ben geweest. Dat gaan ze dan integreren met Facebook. Daar gaan nieuwe problemen over ontstaan. Daar komen we dan later op terug. Jij kwam op haren. Haren was een feestje. Hoe kwamen al die mensen terecht... Want waar was dat feestje? Nou, op Facebook was feestje. Ik riep zomaar haar hoor, maar wat gebeurt er? Nou, wat zie je? Doordat mensen allemaal op Facebook zitten en daar hun feesten organiseren, ontstaat er een nieuw sociaal probleem. Wat natuurlijk al langer bestond, maar wat nu zichtbaar wordt. Namelijk de mensen die niet uitgenodigd zijn. Ja, dat dat is logisch Stel, Federics, jij zit gelukkig niet op Facebook. Maar zou jij een feestje geven en ik zou zien. Dat jij mij niet uitnodigt, wat jij misschien hè, heel normaal zou vinden, zou ik toch, ja, zou ik daar toch me afgewezen voelen? Zou ik daar hè, psychisch in de problemen door kunnen komen? Kan allemaal maar. Dus dat is een beetje onhandig. Nou, die feestjes die zijn allemaal te zien op Facebook. Dus er ontstaat nu in de Verenigde Staten een nieuwe trend, schijnt te zijn, dat mensen op de hoogte gesteld worden waarom ze niet uitgenodigd worden. En dat begint bij eigenlijk het feest der feesten, huwelijken. He, huwelijken, huwelijk is best, beste best trouw, en dan wordt iedereen uitgenodigd. Ja, dat is natuurlijk niet zo. Bij een huwelijk selecteer je mensen. Alleen, normaal gesproken dacht je dan van... oh, is die getrouwd, weet je wel? Nou, dat heb je dan niet, dat heb je dan niet gehoord, niet ja. meegekregen. Nu op Facebook zie je dat aangekondigd worden. Je ziet dat iedereen uitgenodigd is, behalve jij. Je weet tot wat voor ellende dat kan leiden. Dus nu ontstaat er een nieuwe, zeg maar, netiketten, etiketten van je gaat mensen uitnodigen. Sorry, ik geef een feestje, maar niet met jou. En zo, kijk, is een voorbeeld. Uh, De, er is een voorbeeld. er, wordt, een ja, er worden, dus we ontstaan allerlei nieuwe diensten, tenminste nieuwe diensten, allerlei trucjes waardoor je dat zou kunnen regelen. Ja. Francisco van Jola, je hebt me nooit uitgenodigd. Ik word eigenlijk sowieso nooit uitgenodigd, dus dat begint nu pas op te vallen. De Ronettes. Dat pompeuze, dat alles in elkaar draaiende, dat is echt de sound van Phil Spector. De Ronnets hebben ervan geprofiteerd met het nummer dat de origineel werd opgenomen in 1963. En dat werd geschreven door Jeff Barry, Ally Greenwich en Phil Spector zelf. de Sinds het najaar is deze econoom adjunct-hoofdredacteur van NRC Handelsblad. En daarnaast is ze columnist voor de Krant en ook auteur van het boek De Mythe van het Glazen plafond. In de rubriek Tijdgeest praat ze met Simone Wijmans over haar leven online. Tijdgeest, de webwereld van... Marieke Stellinga, bijna 12.000 volgers op Twitter... en een paar uur per dag schat ik online. Je bent als adjunct hoofdredacteur van de NRC natuurlijk continu met nieuws bezig. Wat zijn nou echt jouw belangrijkste nieuwsbronnen online? Ja, ik kijk heel vaak uh, bij Reuters, uh, Nu.nl, Novum, uh, gods, Teletext... kijk ik toch ook vaak naar, de Financial Times, um, The Guardian... god ja, eigenlijk waar niet, zou je bijna zeggen. Maar ik open altijd onmiddellijk nrc.nl, fd.nl, financialtimes.nl en uh, nu.nl op mijn browser. Die starten automatisch... En verder heel veel naar Twitter, ook voor nieuws. En uh, als het gaat over nrc.nl... waarin onderscheidt uh, nrc.nl zich als webpagina... van andere nieuwspagina's, nee. van kranten bijvoorbeeld? Ik denk door te kiezen, door niet alles uh, online te zetten... Nu.nl brengt gewoon heel veel. Uh, nrc.nl selecteert meer in het nieuws... en uh, doet daar ook bij snelle duiding. Maar bijvoorbeeld ook uh, met enige regelmaat als er groot nieuws is... en we hebben bijvoorbeeld een keer een portret gemaakt van Jos van Rij... Hè, die was laatst uh, in het nieuws VVD-politicus uh, in Limburg, uh, daar, die wordt verdacht van van alles en nog wat. Nou, daar hebben wij een heel mooi portret van gehad een aantal, een half jaar geleden. Dat zetten we dan op internet. He, dat bijt niet meer met de krant, maar het kan wel een hele mooie toevoeging zijn op dat moment aan het nieuws. Dus okay. ik denk dat nrc.nl zich onderscheidt door te kiezen en door te duiden. En als econoom, welke sites zijn belangrijk voor je? Um, ja, ik heb, je, je hebt zoveel heerlijke economen-nerden sites. Uh, je bent een beetje een nerd. Hè? <laughs> een beetje wel. Ik vind het heerlijk, die economen-discussies. Dus je hebt foxeu.org. Fox met V-O-X. Uh, dat is een uh, fijne site voor economen. Op de FT uh, wordt veel gediscussieerd onder economen. Uh, verder heb je in Nederland economie.nl. Dus ja, ik volg het eigenlijk allemaal. En economen twitteren heel veel... Nou, Lex Hoogduin, de bijna baas van de Nederlandse Bank... die is dat net niet geworden, die is nu hoogleraar... die twittert ontzettend veel. Um, we hebben van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid... Robert Wens, die twittert eigenlijk zonder filter... en zonder zijn mening ooit te geven, heel veel... Interessante economische publicaties. Dus als je hem volgt, dan zie je gewoon wat uh, interessante bijdrage van Paul Krugman aan dit debat. Interessante bijdrage van die daarover. Um, ja, die kan je allemaal volgen. Mensen van het CPB, het Centraal Planbureau, de economen die daar werken, uh, Michiel Bijlsma, um, uh, Bas ter Wil. Die kan je allemaal op Twitter volgen. En... en ben je een volger of ben je ook iemand die deelneemt aan dat debat? Bijvoorbeeld op de websites die je net noemde of via Twitter? Nou, ik neem deel. Ik schrijf elke week mijn column in NRC. Um, ik volg nu, ik deze nieuwe functie heb als adjunct hoofdredacteur... merk ik, volg ik vooral uh, meer. Omdat mijn werk zo hands-on is dagelijks bezig met de krant maken... vergaderen over de toekomst. Dat je niet meer, ja, wat ik deed als journalist, meer ook... Meer deelnemen aan het debat of uh, zelf twitteren, dat, dat schiet erbij in. Uh, ik vind het ontzettend nuttig om Twitter te volgen uh, voor mijn um, column. He, want daar haal ik heel veel informatie van. Nou, waar hebben de economen het af? Maar ook politici, hè, Tweede Kamerleden. En uh, ben je een YouTube-kijker? Ja, dat was ik wel. Maar sinds uh, ik Spotify heb ontdekt, kijk ik daar toch minder naar. Want ik gebruikte YouTube ook echt als een uh, um, trip down memory lane. Hè? Dus van, oh ja, dat nummer uit de jaren tachtig of dat. We hebben nu thuis Spotify draadloos met een iPad. Nou, dan kan je alles vinden wat je maar kan bedenken. En er is niks leukers dan om s'avonds uh, met een vriendin en een glas wijn eens even te gaan. Oh, dat nummer, ja, oh die. En dat, dat je daardoor weer teruggaat uh, naar de jaren tachtig toen ik nog jong was en uh, hip, zeg maar. En zo'n dus zo'n O.dat nummer wat je recent dus nog hebt beluisterd? Um, Free Falling van Tom Petty had ik opeens weer bedacht. Ja, ik ben een enorm kind van de jaren 80, Ook qua muziek. Ik ben er eigenlijk nooit overheen gekomen. <lacht> dus het moet nog een beetje... Ah, over... Nog eentje dan. <lacht> <lacht> um, nou, ik heb laatst bijvoorbeeld, vind ik er wel een beetje aan doen denken, maar er is een nieuwe band, The National, gedownload. En dat, is, dat voelt een beetje jaren 80 achtig hè? Dus het, Da dat soort nummers, uh, daar hou ik wel van. Lift my shirt up, stand up straight at the foot of your love, I lift my shirt up, I was carried to Ohio. I never married, but Ohio don't remember me. Leave my head on the hood of your car, right? Take it. Still owe money, to the money, to the money I owe I never thought about love When I thought about home, I still owe money, to the money, to the money I owe The flows are falling out from Everybody I know I'm on a blood but Yes I I'm on a blood buzz. I'm on a blood buzz. God, I am. Yeah. I'm on a. Een band opgericht in 1999 in Ohio, in Cincinnati. En uh, misschien vandaar ook deze titel, Bass Ohio. Hm, lijkt me een raar verhaal. Adjunct hoofdredacteur van NSC, Marieke Stellinga is fan vanwege de jaren 80 sfeer die de band uitademt. Alle besproken links zijn te vinden op de website... onder het kopje Tijdgeest. De Gids. Kit, ik een beetje posse de Ik ben omringd de Right away, Michael. Kit, de auto van Nightrider Rider die helemaal zelf naar David Hasselhoff rijdt. Het lijkt science fiction, maar volgens onze automan man Wim Auderwening is de zelfrijdende auto dichterbij dan je zou verwachten. Goedemorgen, Wim. Morgen, Felix. Nog gewoon uh, gaspedaal gebruikt. <laughs> Daar zit nog we wel rem. een gaspedaal in waarschijnlijk. Maar, uh, nee, jij dat, vanochtend onderweg hier Vanochtend heen. gewoon ja. en beide handen aan het stuur gaat, zoals hm. je al uh, waarschuwde. Maar uh, moet je me toch even uitleggen. Veilig naar je bestemming rijden zonder dat je op het verkeer let. Hoe kan dat? Uh, er, er zijn twee aspecten bij het uh, autonoom rijden. Eén uh, aspect is eigenlijk al het, uh, het, het functioneren van de auto zelf. Dat, dat bestaat al. Uh, je hebt de cruise control. Je hebt de uh, adaptieve cruise control die automatisch afstand houdt. Je hebt de rijstrook waarschuwing dat wanneer je over de witte streep gaat, dat je een, een signaal krijgt. Uh, er zijn auto's die al stoppen voor een object, een voetganger... of een object wat voor je opduikt. Uh, je kan al zelf in laten parkeren door je auto. Maar dat zijn allemaal, zeg maar, uh, uh, functies, is, dat ja. zijn functies van auto... waarbij de omgeving eigenlijk vaststaat. Die, die witte lijn op de weg, die ligt daar. Het probleem is alleen dat als je echt autonoom wil rijden... dan moet je natuurlijk ook weten waar je heen gaat. En dan moet de, de auto ook reageren op alle... ...ongestructureerde uh, omgevingsveranderingen. Nou, en daar heeft Google dus uh, heel veel werk aan gedaan. Google beschikt namelijk over Google Earth. Die heeft dan de signalen uit de ruimte naar die auto toe. Ja. En die signalen worden dan met robottechnologie omgezet... In, ...in de beweging van de auto. En, want dat is dan natuurlijk... ...ja, hij moet uh, uh, zelfs een weg zoeken. Nou, dat is in het kort eigenlijk wat er speelt. De eerste fase is eigenlijk al afgerond... De meeste auto's heb je allerlei van dat soort accessoires al. Uh, maar nu is het de uitvoering van dat in uh, het ongestructureerde rijden, maar wel helemaal zijn eigen weg volgen. Uh, waar Google mee bezig is. Dus dan kan je gewoon in de auto gaan zitten en kan je de krant dan lezen? Dan kun je in de auto gaan zitten, de krant lezen, internet, uh, weet ik het maar wat je allemaal wil doen. Uh, en daar is Google mee bezig en daar is ook Toyota, uh, Audi zijn daarmee mee bezig. En die hebben ook op de afgelopen uh, Las Vegas electronics show, uh, consumer electronics show, daar hun producten, hun eerste producten een getoond. Een elektronica-show, niet, niet op een autobedrijf. Nee, dat was opmerkelijk. Dus daar is, dat is ook eigenlijk het nieuwe van, van al die ontwikkelingen... dat het niet op de autobeurs in Detroit of in Geneve stond... maar in Las Vegas. Maar eh, Google, dat is het internetbedrijf... komen die ook met een eigen auto? Of? Uh, die gaan zeker niet met een eigen auto komen. Ze hebben een, een, een deel van die technologie, een, een heel essentieel deel, deel van die technologie ontwikkeld. En dat proberen ze natuurlijk te verkopen aan ja. autofabrikanten. Maar een, een, een Toyota en een Honda, die zijn weer heel ver met robottechnologie. Uh, en die zijn daar ook mee bezig. En die gaan dat natuurlijk ook. Ja, en dan komt er een, een groot steekspel in het concurrentieveld, van wie heeft nou de geschikte technologie... die ze niet alleen zelf kunnen gebruiken, maar aan anderen kunnen verkopen. Ja, en bovendien moet je ervoor zorgen dat dat ding geen ongelukken maakt natuurlijk. Dat je op de verkeerde bestemming terechtkomt. Nee, dat, dat is ook nog een, een heel punt. Uh, er zijn nog geen testen uitgevoerd met, uh, met publiek, met, met journalisten... Of, of, of andere gebruikers, zeg maar. Maar er zijn al wel mensen uit die wereld die ermee hebben gereden... en die hebben al gehoord dat het nog niet zo functioneert... in die zin dat uh, die auto die moet steeds zijn eigen snelheid bepalen ook de bochtsnelheid bepalen als ja. die in de snelweg afgaat... en dat dat nogal schoksgewijs gaat. En dat als je daar een half uur in de auto zit met je armen over elkaar... dat je helemaal waargeziek bent van al die ongecoördineerde en uh, onwenselijke bewegingen. Maar al die systemen, los van elkaar bestaan ze dus al... Uh, maar de bedoeling is er dus uiteindelijk om één auto te creëren. En waar loopt het dan spaak? Het, het loopt vaak natuurlijk op, de, op, op, op het integreren van de bestaande zeg maar min of meer starre systemen die met sensoren werken en die totale vrijheid van de kiezen van een bepaalde route en die ook te laten rijden door die auto. Daar zit het nog een beetje fout in. A, in natuurlijk in de uitvoering ervan. Maar er komen ook heel veel uh, uh, zeg maar wettelijke problemen bij. Wie is verantwoordelijk als er een ongeluk gebeurt? Ja, wie dan? Uh, is nog niet bekend. Er zijn twee staten in Amerika die hebben voorlopig zeg maar, een licentie gegeven aan, aan, aan bedrijven die ermee testen en, en personen die ermee rijden om op de openbare weg met je armen over elkaar te rijden. Maar in principe mag dat niet. Je mag zelfs met auto's die uh, elektronische besturing hebben daar moet altijd een vaste verbinding zijn met het stuurwiel en, en, en de wielen. Dat mag ook niet uh, helemaal uh, drijfbaar wielen zijn. Dat zijn staten dus waarschijnlijk waar uh, die, die fabrikanten hun auto's kunnen uitproberen... met, met, met ja. weinig verkeer en veel woestijn. Ja, en daar is iets, dat is natuurlijk iets anders dan de A1 op maandagochtend. Ja, maar kennelijk wil Google dus al die systemen integreren... en daarnaast heb je ook autofabrikanten die daarmee bezig zijn, ja. vertelde je. Maar hoe komt die informatie dan binnen in je auto? Hoe, hoe weet dat nou, die informatie komt... Nou, laat maar even zeggen, uit de ruimte, via ja. satelliet. Uh, Google heeft een heel opzichtig prototype genomen met een grote bol op het dak. Zo, ja, dat ziet er ook al heel erg science fiction-achtig uit natuurlijk met al die dingen. Uh, in de praktijk zal het natuurlijk, uh, net zoals nu op, op, op auto's met, uh, met uh, autotelefoon en andere dingen, van die hele kleine antennetjes. Maar uh, het komt. Wireless komt er binnen. En uh, dan wordt dat omgezet met behulp van robotechnologie... met de horens aan sensoren en camera's. In een, in een soort uh, bewegingsvrijheid voor die ja, auto, de, zonder dat hij iets anders raakt. Klopt die TomTom Tom niet meer? Want die heeft de nieuwste informatie niet... of de internetverbinding valt weg, of je wordt gehackt uh, onderweg? De TomTom Tom zal moeten samenwerken met Google Earth. Uh, en dat is natuurlijk het beeld wat live uit de, uh, uit de ruimte in de auto uh, binnen wordt gebracht. Maar kan je ook gehackt worden? Ik denk dat je zeker gehackt kan worden. Uh, misschien zou het positief zijn als je gehackt kan worden... dat de politie dat kan wanneer ze een auto achtervolgen. Maar het kan ook andersom zijn dat iemand uh, zijn vrouw wil volgen... omdat hij er iets niet vertrouwt. Ik bedoel, dat heet alles een positieve en negatieve kant. Het grote voordeel is natuurlijk wel dat je geen rijbewijs meer hoeft te halen, denk ik. Nee, maar waar laat je de auto's rijbewijs halen? Dat is ja. natuurlijk weer het andere punt. Maar de, de, de, autonoom functioneren, dat gaat komen. Uh, Google die heeft onlangs gezegd... Oh, tussen drie en vijf jaar dan is dat wel te koop. Dat is heel erg uh, voorbarig. Uh, echt, echt, uh, automotive engineers die zeggen... Ja, dat duurt nog wel tien tot twintig jaar... dat het echt ja. in productie komt... Maar uh, het is wel de toekomst, het autonome... Dat het gebeurt wezen. natuurlijk ook al, hè? er zijn al treinstellen die zo rijden. Ik was van de week in Parijs en de lijn 1 van, uh, van La Défense naar uh, Vincennes. Uh, 49 49 metrotreinstellen die alle 49 zonder één machinist... heen en weer rijden, feilloos op tijd. jongen, jongen die komt toch ook overal, hè? die Wim Oude Nu weer Nieuwe terug naar het oosten van het land. En hij gaat weer terug naar het oosten van het land. Goeie reis. Dankjewel. crv collega Jurgen van den Berg zit al een uur in de auto met zijn handen in zijn zakken. Maar hij staat in een file in Hildesheim, Dat kan je natuurlijk ook krijgen, hè, dat er in één keer een file is. En ja, dan, dan kan je er toch niet voorbij. Dan kan je er ook niet overheen. Of dan moet Google zo'n helikoptertje uitvinden. Ja. Nou, we zullen niet te weten komen wie te gast is in lunch... en wat de stelling is eh, van standpunt.nl. Maar als ik Jurgen was, dan zou ik iets bedenken over Europa... en het akkoord en... Is Nederland dan wel of niet akkoord? En moet Nederland nou wel iets inleveren uh, of juist niet? Enfin, die 1 miljard die schijnt weer helemaal zeker te zijn. Nederland zou de korting behouden. Dan kunt u dan weer voor of tegen zijn. Uh, met andere woorden, laat u horen: stem van het volk. U bent welkom op deze zender Radio 1. Hé, hey, daar is hij. Met de telefoon in zijn hand. Zeker nog geen stelling. Oh, dat, dat gebeurt wel eens vaker. Hij komt binnen. Maar volgens mij heb ik echt helemaal geen klaar, tijd meer. Hoor. Hij is er zo.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 Uit kanker, 76% meer kansen. En zo gaat dat lijstje door. Morgen, om kwart over 12. Radio 1, het nieuws van alle kanten.